Ook vandaag moet het vakantieverkeer in Frankrijk geduld hebben. Rond half 1 stond er weer bijna 300 kilometer file. De grootste problemen waren op de A10 tussen Parijs en Bordeaux. De wachttijd voor de Mont Blanc-tunnel was meer dan een uur. Ook in Zwitserland staan lange files voor de Godhardtunnel. De drukte in Duitsland, Oostenrijk en Italië valt vooralsnog mee. Gisteren, op Zwarte Zaterdag, was er met 900 kilometer file een recorddrukte op de Franse snelwegen. De presidenten van Frankrijk en Duitsland hebben herdacht dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De Duitsers verklaarden in augustus 1914 de Fransen de oorlog. In de Elsass herdachten François Hollande en Joachim Gauck ook de militairen in de Eerste Wereldoorlog die sneuvelden. De oorlog begon 3 augustus 1914 en zou vier jaar duren. Het was de eerste keer dat een Duits staatshoofd bij de plechtigheid aanwezig was. Hollande riep in een toespraak Israël en de Palestijnen op om zich met elkaar te verzoenen. Net als Frankrijk en Duitsland na de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk ook hebben gedaan. Het weer, zonnig en droog. In het zuiden en oosten vanavond kans op een bui mogelijk met onweer. Het wordt 24 graden. Morgen stevige buien, maar ook zonnige perioden en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat voor knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer file. En op de A20 Goudenhoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Zeggen, dit is toch uh, wat mij betreft de beste plaat ooit. Summer Night City over het tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. En als je dinsdag luistert dan is dit de herhaling. Jawel, en is tussen uh, 8 en 11. Uh, dan kun je nog even rustig naar luisteren wat die zondag allemaal te uh, blaten had uh, vandaag. En wat hebben we dan allemaal te praten? Nou, wat uh, lokale en regionale informatie, wat sportnieuws. En uh, nou ja, het is uh, 21,7 graden hier in Zandvoort. Dus tijd voor de zomersmuziek muziek hier bij ZFM Zandvoort. Doen we nu met Kit Creole en de Cocknach Stoolpitchen. the bird and the maximum security even after plastic surgery. Punt 9 is Zon, Zandvoort en Zommer Zomerhits. Nou, dat is even Root met die plaat, hè. Magic Root, uh, die gaan we zometeen even opstoffen, even, even zeg. En uh, Kid Creole en de voor daarvoor. Stool Pigeon En uh, we gaan gewoon verder met uh, de Crystal Fighters met pluis. you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for Zo, die Magic die gaan we nog even zo meteen even <laughs> reanimeren met Root. Want dat is toch wel een beetje de zomerplaat. Tenminste, dat vind ik uh, van dit jaar. Wil je trouwens nog meestemmen voor de Zomerse 50? Dan kan dat. www.zomerse50.nl En die lijst wordt op 24 augustus uitgezonden hier bij ZFM. Tussen 1 en 5 uur. Dus uh, schrijf het maar vast in je agenda. We gaan even wat sportnieuws met je doornemen. De Nederlandse volleybalsters zijn nog altijd ongeslagen... in de eerste fase van de World Grand Prix. Oranje werkte zaterdagavond in Leuven tegen België. Een achterstand van 2-0 in weg. De ploeg van bondscoach Guido Vermeulen... die na de tegenvallende start met succes spelverdeelster Laura Dijkema... en diagonaal aanvalster Manon Vlier het veld instuurde. Zegevierde uiteindelijk met 3-2... In de vijfde set was de weerstand van de Belgische vrouwen. Die voor de productie bijna volledig waren aangewezen. op Lise van Hekken. gebroken. Het werd 27, 29, 20, 25, 25, 19, 25, 23 en 15, 6. Nederland, dat zondag tegenover de stad is vandaag. tegenover Canada staat. is door de vijfde zegelbrei. en eindt weg naar een plek in de volgende ronde. De Final Four in Polen is dat. De winnaar daarvan mag. Met de grote landen meedoen in de echte eindstraatstrijd, de Final Six. Volgende week zijn de laatste drie wedstrijden van de kwalificatiereeks in Doetingham. We gaan even naar voetbal kijken. Louis van Gaal heeft ook zijn vierde of een duel met Manchester United gewonnen. In Michigan werd Real Madrid met 3-1 verslagen. Het duel in het Michigan Stadium werd voor liefst 110.000 toeschouwers gespeeld. Door de zegen plaatste United zich voor de finale van de International Champions Cup. En daarin treft het Liverpool dat zonder zelf te spelen al zeker is van een plek in de eindstrijd. Manchester City speelde met 2-2 gelijk tegen Olympiakos Pireos... en nam vervolgens de strafschoppen slechter dan de Griekse opponent. Ashley Young zette United tegen Real Madrid na ruim 20 minuten op voorsprong. Enkele minuten later zorgde Gareth Bale namens Real voor de gelijkmaker vanaf de, de strafschopstip... In de 37e minuut was het echter opnieuw Yang die de ploeg van Van Gaal op voorsprong zette. Ondanks uh, mogel mogelijkheden aan beide kanten werd er lang niet gescoord door beide teams. 10 minuten uh, voortijd zorgde Javier Hernandez voor de beslissing door op aangeven van Shinji Kawagawa de 3-1 achter Iker Casillas te koppen. Opvallend genoeg maakte Cristiano Ronaldo in de tweede helft zijn opwachting bij de Madrilenen. Trainer Carlo Ancelotti had in de aanloop van naar het duel gezegd... dat hij geen risico zou nemen met de nog niet geheel fitte Portugees. Kwartier voor tijd kwam Ronaldo bij een 2-1 tussenstand onder de luid gejuicht... achter alsnog het veld in. Feyenoord dreigde Jordi Klaasje kwijt te raken. De middenvelder heeft zijn zinnen gezet op een transfer. Dat meldt RTV Rijnmond gisteren. Volgens de zaakwaarnemer van Klaasie wil de Oranje International... die deze zomer speelminuten maakt op het WK... zich doorontwikkelen in het buitenland. Onder meer FC Porto, dat ook verdediger Bruno die wegkocht uit Rotterdam... zou geïnteresseerd zijn in de diensten van de middenvelder... die nog een contract heeft tot medio 2016. Klaasie is begonnen aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van Feyenoord. In het seizoen 2010-2011 kwam hij op huurbasis uit voor stadsgenoot Excelsior... De verkoop van uh, Klaasie zou slecht nieuws zijn voor Feyenoord. Dat eerder naast Martensini ook Graziano Pellem, Daryl Janmaat en Stefan de Vrij zag vertrekken. Na het verloren hing de wel in de voorronde van de Champions League tegen Besiktas 1-2 was onder meer Ruben Schaken. Kritisch op het aan- en verkoopbeleid van Feyenoord. Door te stellen dat er eerder geanticipeerd had moeten worden op het vertrek van enkele spelers. Feyenoord haalde uh, tot dusver Khalid Boularous, Bilal Basak Kjulklu en uh, Luc Wilshire naar de Kuip. Goed, dat was hem weer, de sportnieuws uh, voor uh, vandaag. En, uh, nou, niet voor vandaag, want zometeen in het uh, derde gedeelte... gaan we ook nog eens wat uh, sportnieuws met je behandelen. Eerst, J.P. Clifford, Simple Things. I'm checking out the headlines and I say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 my face I'm uh -huh. We will be born to bless. Check met uh, Roer, even opgelapt en speciaal voor jou even gedraaid uh, voor uh, vandaag. Hè. Het is uh, bijna half vier, we gaan even kijken naar de uitagenda voor uh, de komende week. Plas du Tetre is op dit ogenblik aan de hand. Kunstmarkt van de beelden Kunst kunstenaars Zandvoort tot aan vijf uur de poststraat. De uitloper geloof ik naar het Gasthuisplein. Vandaag ook uh, soep op zondag. Dat is live muziek op het, zuis, het strand bij Ayuma. Tot uh, 10 uur vanavond is dat. En over twee dagen begint het uh, festijn weer. Het Timmerdorp. Kinderen bouwen hun eigen dorp. Dat is de duinsproken naast het uh, parkeerterrein de Zuid. En dat is dagelijks uh, tussen 10 en 4 uur. En om uh, de acht is geloof ik een grote... Uh, ja, een, gaat alles weer in de hands. Dus uh, ja, dat is weer een groot vuur. 9 uh, augustus de Festivari, dat is een junglefeest bij Safari Club. Tot aan 11 uur is dat en begint om 2 uur. Ook uh, die uh, wat minder van de, de te houden, maar meer van jazz. Die moeten ze naar uh, Tallazen gaan. 9 augustus met de Mr. Boekie Wookie Trio begint om 4 uur. Dan uh, hebben we twee dagen zomermarkt komend weekend. Grote weekendmarkt in het centrum begint uh, zaterdag om 2 uur tot 10 uur. En de dag daarna is het van 10 tot 6 uur. Dan uh, volgende week ook het grote Amazing Festival in het Wapen van Zandvoort. Aanvang is om 4 uur. Dus uh, komend weekend is er uh, veel te doen in Zandvoort. Dan weet je dat ook weer. Goed, in Zandvoort met nu de Cardigans met uh, Carnival. En was dat met uh, Life is a Rollercoaster. En daarvoor de uh, Cardigans met Carnival. Je luistert CFM, de lokale omroep voor uh, Zandvoort en Bentveld. En uh, wil je uh, nieuws uh, van jou uh, ook uh, ten gehore spreden op CFM... stuur je een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. Dus dat is redactie.zfmzandvoort.nl. Is hier Skipper Wise. Oh zo prachtige Standing Outside in the Rain...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 Be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. And me to. Het op dit ogenblik Hoosje met uh, Take Me To Church. De uh, voor Skipper Wise, Standing Outside In The Rain. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Net als vorig jaar domineerde BMW de DTM race op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Met uh, Marco Wiedman als uh, winnaar en Augusto Farfus, Timo Klok en Martin Tomsiek. Op de plaatsen 2 tot en met 4 bezet het Bijers merkt zelfs de eerste vier posities... na afloop van de zesde seizoensrace. Daarachter eindigden Audi-coureurs Scheider, Tombay, Ekström en Green op de plaatsen 5 tot en met 8. Jamie Green voerde een uh, tijdlang zelfs de race aan... omdat hij zijn pitstop pas aan het einde van de 23 e ronde maakte. Een ronde later dan alle andere rijders... die met de zachtere en snellere optiebanden... van Hancock waren gestart. De wedstrijdleiding ging daarmee niet akkoord. en stelde dat Green te lang... met de optiebanden was doorgereden. Zodat de Brit een drive through kreeg... en daarmee zijn kans op de mogelijke... eerste Audi-zegen van het seizoen verspeelde. Net als dat BMW de weg vrij maakte... voor Witman om de overwinning... veilig te stellen, zorgde men er bij Audi... voor dat extreem in de slotfase nog wat verder naar voren kwam om een betere score te behalen. Voor Mercedes-Benz verliep de race nog desastreuzer. Robert Wickens die startte vanaf de pole en had alle kansen op een goed resultaat. Hij streed lange tijd op spectaculaire wijze met om onder leiding... maar kreeg uiteindelijk een drive-thru omdat het team hem naar de pitstop... op onveilige wijze had laten wegrijden waarbij Wickens de naderende klok hinderde. Bij Mercedes-Benz was men het er niet mee eens met de uitgesproken straf... en informeerde Wickens hierover klaarblijkelijk niet. Want Wickens kwam niet binnen... de verplichte drie ronden binnen voor zijn straf... en was via de radio uiterst verbaasd... over de zwarte vlag die hij daarop als straf kreeg. Terwijl het al duidelijk was dat hij een zwarte vlag zou krijgen... was Wickens opnieuw in duel met Farfus en reed de Braziliaan zelfs bijna van de baan. Uiteindelijk volgde de Canadees de aanwijzing van zijn team op... en parkeerde zijn auto in de pits. Ook Pascal Werlein verspeelde zijn kansen. Uiteerst uh, kwam hij bij het wegrijden uit de pits... in botsing met uh, Marco Wittman. Dat was dadelijk wel een unsafe release... maar bleek onbestraft. Later botste hij met uh, Adrien També... en beëindigde ook de race met schade in de pits. Zo was Christian Fjotoris op de negende plaats... de beste geclasseerde rijder... van het uh, merk met de ster. En uh, de volgende... Uh, race is op... even kijken... 17 augustus in de Nürburgring. In um, Duitsland is dat 17 augustus en dus dan 14 september in de ring En dat is uh, ook in Duitsland. En dan het Zand wordt 28 september, maar dat hadden we al verteld. Goed, we gaan weer verder met muziek. Doen we met Carly Rae Jespen, Call Me Baby. Cause you know tell me no better, me I tell her nothing better. Any time when we get it, it's gonna be alright. Heeft een uh, nieuwe zingel en dat doet hij niet alleen, dat doet hij met uh, Jean-Paul. Het plaatje heet uh, Bailando en dan daarvoor Carly Rae Jespen, Call Me baby. Het is uh, zes minuten voor vier uur geworden. Ik rij nog uh, twee platen voor het nieuws uh, en weer van vier uur. En een van die twee platen is deze uit de oude doos, Andrew Gold.